8 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Koopkracht verder achteruit dan verwacht. Vrachtschip vastgelopen bij Wijk aan Zee en Pabo moet strenger selecteren. De meeste mensen hebben dit jaar minder te besteden dan op Prinsjesdag werd verwacht. Veel huishoudens gaan er in koopkracht 1 tot 2 procent op achteruit. Blijkt uit berekeningen van het NIBUD, het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting.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 De FBI heeft de website megaupload.com uit de lucht gehaald... omdat daar veel films en series illegaal werden verspreid. Rechthebbenden zouden daardoor ruim 500 miljoen euro hebben misgelopen. De vier oprichters van Mega Upload, onder wie een 29-jarige Nederlander... zijn opgepakt. Hackers van de groep Anonymous zeggen... dat ze uit wraak Amerikaanse overheidssites zullen aanvallen. Bij gevechten in Mali zijn de afgelopen dagen zeker 47 mensen omgekomen.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 Het weer opklaringen en buien met kans op hagel en onweer. Ook staat er een stevige westen tot noordwestenwind. Vanmiddag is het steeds vaker droog, dan breekt vooral in het noorden de zon door. De wind zwakt af en het wordt maximaal 5 graden in het oosten, 8 graden aan de westkust. Morgen is het overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 9 graden en ook na morgen blijft het wisselvallig. Ah, en de verkeersinformatie vielen door een ongeluk op de A6... ...emeloot richting Joure. Voor knooppunt Joure staat 3 kilometer. En een pechgeval zorgt voor file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasdijk en Vlaardingen-West 4 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Stel, u heeft allerlei goede voornemens, zoals meer bewegen, gezonder eten... ...en net zoveel leuke dingen doen als in het afgelopen jaar...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 Alex Vermogensbeheer is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot de beste vermogensbeheerder van Nederland. We checken elke dag elke portefeuille. Als het moet, stappen we zo snel mogelijk uit. En als het kan, stappen we weer in. U bent al welkom vanaf 25.000 euro. Voor Alex Vermogensbeheer, check alex.nl. Benieuwd naar uw netto AOW-bedrag voor januari? Log in op MijnSVB.nl.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 Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rentse. Goedemorgen, het is zeven minuten over acht schokkende conclusies. U hoorde het over de aankoop van grond in de gemeente Apeldoorn. Het college heeft de raad bewust onjuist geïnformeerd. En dat is meerdere keren gebeurd. Het kost de gemeente en haar inwoners vele miljoenen, hoort u zo meer over. En de crisis, ja, die voelen we allemaal. Dat maakt het Niebuurt eerder al bekend. Want vandaag vertellen ze ons dat het toch nog wat erger is dan ze dachten. Maar eerst naar Wijk aan Zee. Daar is een groot vrachtschip van zo'n 155 meter vastgelopen. Verslaggever Matthijs van der Wiel staat uh, op het strand bij Wijk aan Zee. Matthijs, vertel, wat zie je? Ik heb het idee dat ik het bijna kan aanraken zo dichtbij lijkt op schippen te liggen. Schijnlijk wel in de branding, uh, flinke branding inzit, het waait hard. Grote witte schuimkoppen en schuim dat me om de oren vliegt hier op het strand. En in die witte strepen, er ligt dat schip met alle lampjes aan. Het torent boven de zee uit, want het is een leeg schip. En daardoor is het, uh, ligt het heel hoog op het water. Het lijkt daar echt uh, helemaal stil te liggen. Uh, echt vlak bij het strand, een paar honderd meter uit de kust. Maar doordat het donker is en met die lampjes lijkt het nog veel dichterbij. En daaromheen uh, twee reddingsbootjes. Dat zie je aan de witte lampjes in de masten die daar klaar liggen. En ook op het strand hier en uh, in het dorp... Dat er overal uh, maatregelen worden genomen. De brandweer is er, de reddingsmaatschappij heeft uh, al het materieel uitgerukt, staat hier klaar op het strand. De politie is er om eventueel straks uh, in actie te komen als dat nodig is. En trekt het al kijkers? <lacht> ja, ja hoor, zeker. Mannen met hun zoontjes, mannen alleen die komen kijken meteen. En dat was even nog niet zo heel veel te zien, maar nu wordt het licht. En nu kun je dus wel zien dat het schip een beetje opdoemen in, uh, de ochtend, in het ochtendlicht. Mannen staan daar te kijken naar wat er gaat gebeuren. Voorlopig gebeurt er niet veel. Je ziet die witte golven rondom dat schip uh, slaan. En je ziet de bootjes wachten. Er ligt hier ook een reddingsflot klaar. Het is wel een mooi gezicht uh, in de vroege ochtend. Kijk, ik ja. heb ik net een foto getwitterd, dus moet ah. je even de city bekijken. En uh, straks als het echt daglicht is, dan uh, zal ik er een, een nieuwere opsturen. Oh, goed zo, kijk. Dan gaan we die eens eventjes uh, straks uh, door. Twitter. Uh, Matthijs, dank, Peter Verburg van het kustwachtcentrum. We horen uh, meneer Verburg, goedemorgen, goedemorgen. Dat er mensen komen kijken. Heeft u daar last van? Nee, daar hebben we geen last van. Uh, wij coördineren de actie hier vanuit uh, Den Helder. Op het strand en op in de kust staan in ieder geval uh, allerlei andere hulptroepen staan daar klaar. Uh, de, de situatie lijkt op dit moment redelijk stabiel. De mensen zijn nog aan boord. De kapitein geeft geen toestemming om uh, te evacueren. Hij wil zijn mensen aan boord houden. Mm. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wat, wat weet u tot nu toe? Nee, het, het schip is vannacht vertrokken uit Amsterdam... Dat weten we nu. Hij is om, een, om twee uur de sluis gepasseerd. Is daarna naar het uh, ankergebied gevaren, uh, uh, Daar ten anker gegaan. En uh, enige uren later is dat anker, dat hielp niet. En is hij dus door de wind uh, richting de kust gedreven. Hmm, maar kun je toch de motoren aanzetten? Dat heeft hij geprobeerd. Maar uh, dat heeft helaas uh, niet mogen helpen. Dat was de, de, de, het ging te snel. Oké. Okay, ja. En, en het, was het schip geladen? Nee, er zit geen lading in, dus hij loopt nog eens extra hoog op het water. Met andere woorden, hij ving uh, nog meer wind. Ja. En, en het schip wilde neem ik aan de haven van IJmuiden in? Ik, uh... Nou, dat is mij niet bekend. Uh, hij is vannacht uit, uit de haven vertrokken en ten anker gegaan. Mogelijk dat hij daar uh, op orders zou liggen te wachten. Uh, in ieder geval, hij is uit de haven vertrokken en vannacht ten anker gegaan. En uh, dat anker heeft niet gehouden. Ja, U zegt dat anker heeft niet gehouden. Gebeurt dat vaker bij schepen? Dat kan gebeuren, ja hoor, dat, uh, dat gebeurt wel vaker. Mm. Maar dan kun je dat meestal wel bijsturen met een motor en dat lukte dus, u zegt dat, in dit geval. Ja, en, uh, vaak wordt het bedrijf dan op een, in, in een soort stand-by-mode gezet, zeg maar. Het dus duurt het altijd weer even voor je de zaak opgestart hebt. Maar ja. uh, het moet er wel zodanig zijn dat ze tijd hebben om dat ook te doen. Maar de wind was ook een factor die nu mee te houden. Ja, precies, dat kan ik me voorstellen. En ja, u heeft het schip natuurlijk nog niet volledig kunnen inspecteren... maar weet u al iets over beschadiging of het lekken van, van stookolie bijvoorbeeld? Nee, dat hebben we nog niet binnen. Het vliegtuig gaat zo vertrekken van Schiphol. Gaat uit de plaatsen en kan met zijn apparatuur dan kijken of er, of er olie uitstroomt. We hebben er nog geen informatie over dat het zo is. En wanneer gaat u het schip wegtrekken? Uh, ja, Dat zal een bergingsmaatschappij moeten doen. We hebben vernomen dat een, een maatschappij inmiddels met de eigenaar een contract heeft afgesloten. Dus die zal ook deze morgen aan de slag gaan. Goed. hou uh, ons op de hoogte. Peter Verburg van het Kustwachtcentrum. Over dat schip bij Wijk aan Zee. Dank u wel. Ja. En op onze site ziet u trouwens ook een foto van het schip. Uh, het is een nou, vrij groot schip, 155 meter in totaal, met uh, drie grote pilaren erop. Uh, en Matthijs van de Wiel heeft dus ook nog een foto getwitterd. Die zullen we zo ook nog eventjes uh, aan u melden. Dan door naar Apeldoorn. Ik zei het al. Schokkende conclusies daar, vanuit een uh, Commissie die, een enquêtecommissie die grondaankopen heeft onderzocht. De gemeenteraad van Apeldoorn laat niet heel van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft een onderzoek gedaan naar het grondbedrijf van de gemeente. En wat blijkt, burgemeester en wethouders hebben de raad bewust verkeerd geïnformeerd. En niet één keer, maar meerdere keren. De schade voor Apeldoorn is enorm. Minimaal 110 miljoen euro en misschien zelfs wel 195 miljoen. Gisteravond was er een raadsvergadering. We zijn er tot 11 uur vanavond met natuurlijk één heel belangrijk onderwerp. Het eindrapport grondzaken die vanaf kwart voor negen aangeboden gaat worden. Het programma in de wandelgangen van Omroepen Apeldoorn was er live bij. En zo gaan we de hele avond live volgen wat er allemaal wordt gezegd, geconcludeerd. En misschien valt er al wel een wethouder vanavond, wie weet. We gaan... Die wethouder Die viel nog niet. Sterker nog, eerst werd er zelfs een nieuwe wethouder ingezworen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet... dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. De vraag ligt op tafel of het zittende college wel naar eer en geweten heeft gehandeld. Het kocht vanaf 2000 grote stukken grond op in de hoop daar winst op te maken. Met het laten bouwen van woningen en bedrijventerreinen. Nou, dan gaat het vooral over een begrip zoals bijvoorbeeld planoptimisme. Ook wel Sinterklaasplanning genoemd of vastgoedbubbel. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat gemeenten veel meer grond hebben... dan dat ze plannen hebben, nog daadwerkelijke plannen voor de woningbouw. Volgens de enquêtecommissie stond de hoeveelheid grond... dus niet in verhouding tot de behoefte die er was aan woningen en bedrijven. En dat heeft tot grote verliezen geleid. Als alles tegen zit, en dat hopen we natuurlijk niet met elkaar... dan gaat het zelfs richting de 200 miljoen euro. In het slechtste geval zou dat het kunnen worden. Zonder gezichten tijdens de presentatie gisteravond... van commissievoorzitter Henk van den Bergen. De vijfkoppige enquêtecommissie deed tien maanden onderzoek naar een debakel... Dat Apeldoorn aan de rand van de afgrond heeft gebracht. De gemeente staat inmiddels onder curatelen, maar het leed is geschiet. Conclusie 1 van de commissie is dan ook. Het college heeft risico's genomen en onzorgvuldig gehandeld bij het op grote schaal verwerven van gronden. Uit het onderzoek is verder gebleken dat het college keer op keer is gewaarschuwd vanuit diverse diensten voor de risico's die het nam. Desalniettemin werd er steeds opnieuw weer grond gekocht. Het college heeft lange tijd, ondanks indringende ambtelijke waarschuwingen... de overprogrammering niet aan willen pakken. Het college en de raad zagen het grondbedrijf te veel als een geldmachine... zonder zich voldoende bewust te zijn van de mogelijke impact van de aanwezige risico's. Ondanks die waarschuwingen en alarmbellen ging het college door met de ingezette lijn. Er lijkt sprake te zijn geweest van een tunnelvisie bij het college... voor wat betreft de financiële mogelijkheden van het grondbedrijf waarschuwingen vanuit de dienst zijn genegeerd of vooruitgeschoven. Maar het is nog erger, want burgemeester en wethouders... hebben volgens de commissie ook de gemeenteraad keer op keer... onjuist, bewust onjuist, onvolledig en te laat geïnformeerd. De een na de andere conclusie. Het college heeft in het MPG 2009 de raad... ook met de kennis van toen onjuist geïnformeerd over de vooruitgang. Het college heeft de raad... Bewust, onjuist geïnformeerd. onvolledig geïnformeerd omdat het risico. Bewust, onjuist geïnformeerd over het plan. laat geïnformeerd over het risico van het ontbreken. Snoeiharde conclusies dus, waarover begin februari een debat zal plaatsvinden. En dan zal ook de Raad de hand in de eigen boezem moeten steken. want die is volgens de commissie wel erg braaf geweest. De Raad is erg leidzaam geweest. De Raad heeft veel ontwikkelingen laten passeren zonder in te grijpen of kritische vragen te stellen. Tot slot kreeg ook verantwoordelijk wethouder Mets een veeg uit de pan. Hij zou in zijn optreden te robuust zijn geweest en dat heeft voor een angstcultuur gezorgd. De enquêtecommissie heeft het gevoel van angst bij de dienst RO aangetroffen dat mede is ingegeven door de stijl van optreden van wethouder Mets. En dus wordt het 2 februari spannend. De behandeling van het rapport met de titel De grond wordt duur betaald zou het college wel eens duur kunnen komen te staan. Dan sluit ik deze vergadering. Nou, We praten hier straks maar eens even over door. met de burgemeester van Deventer. Eerste verkeersinformatie. Zijn er files, Kees? Lara, er zijn er een paar, maar die hebben allemaal een oorzaak. De A6, emmerend richting Jouren, een ongeluk bij het knooppunt Jouren. Er staat 3 kilometer, er is één rijstrook dicht. Op de A20 vanaf Hoek van Holland naar Gouda... 4 kilometer tussen Maasdijk en Vlaardingen-West. De rechte rijstrook is dicht vanwege een pechgeval. En een ongeluk met een vrachtauto op de A27 Breda-Gorkum. Daardoor in de file vanaf het knooppunt Sint-Annebos tot Breda-Noord, 3 kilometer... De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Ik zei het al, ik praat erover door over die problemen in Apeldoorn. Dat doe ik met de burgemeester van Deventer. Tevens voorzitter van de commissie Ruimte en Wonen van de Vereniging Nederlandse Gemeente. Andries Heidema, goedemorgen. Goedemorgen. Het is nogal wat he, wat daar is geconcludeerd. De gemeente heeft jarenlang ernstige fouten gemaakt bij de aankoop van bouwgrond. Daar uiteindelijk heel veel geld op verloren. En misschien nog wel erger, zij zijn Gewaarschuwd, verschillende keren door ambtenaren onder andere zijn ermee doorgegaan. En hebben ook nog eens de gemeenteraad onjuist, onvolledig en bewust onjuist geïnformeerd. Wat denkt u als u dat hoort? Nou, Ik constateer in ieder geval dat het voor uh, Apeldoorn... Een, uh, een forse financiële kater is. Het is natuurlijk erg moeilijk en ook niet passend, vind ik... om uh, specifiek op Apeldoorn te reageren. Uh, dat is aan de gemeenteraad daar. Maar wat ik wel constateer is dat um, zeg maar de financiële tegenvaller... waar Apeldoorn nu voor staat... Uh, dat die voor tientallen Nederlandse gemeenten geldt. Mm, Oké, okay. maar even toch nog terug naar Apeldoorn. Want het is toch een lid uh, van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Um, het feit dat zij ondanks waarschuwingen door zijn gegaan hiermee. Wat, wat zegt dat over uh, de wethouders en de burgemeester van Apeldoorn? Nee, ik, ik, ik vind het geen pasgeven om uh, in de situatie... waarin zelfs de gemeenteraad nog een oordeel moet uitspreken over de bevindingen... om nu als uh, uh, burgemeester van de buurgemeente uh, specifiek op Apeldoorn te reageren. Ik vind okay. dat echt aan de gemeenteraad. Dat is, omdat nogmaals, dat u een is wel een probleem wat, wat op heel veel plekken uh, speelt in Nederland... en wat ja, wel leidt tot uh, forse financiële problemen in, uh, in tientallen Nederlandse gemeenten. Nee. Oké, okay, uh, meerdere gemeenten hebben hier last van, dat lijkt mij zorgwekkend. Nou kijk, wat er uh, de afgelopen tientallen jaren hebben heel veel Nederlandse gemeenten, eigenlijk alle Nederlandse gemeenten, hun verantwoordelijkheid gepakt als het gaat over het opknappen van oude woonwijken, uh, oude industrieterreinen en het realiseren van plek voor nieuwbouw voor wonen en, uh, en werken. Uh, daar hebben gemeenten ook in geïnvesteerd gronden aangekocht, uh, verpauperde gebieden aangekocht, om daar uh, zeg maar, uh, die, die nieuwe ontwikkeling te realiseren. En dat is decennia lang goed gegaan en uh, ja, als gevolg van de economische crisis... Ja, zijn een heleboel van die plannen eigenlijk uh, compleet in duigen gevallen... omdat de verwachtingen, als het gaat over de, de verkoop van woningen... van bedrijfspanden enzovoort en kantoren... dat die gewoon als, ja, als een plumpunt in elkaar zijn gezet. Ja, maar wacht even, dan ga ik het toch even onderbreken. Want nu doet u alsof um, gemeenten dit niet hadden kunnen voorzien. Terwijl als we kijken naar Apeldoorn... de, de gemeente, uh, het college van burgemeester en wethouders... is meerdere keren gewaarschuwd. En toch zijn ja. ze doorgegaan geldt dat plaatje, ook voor andere gemeenten? Het plaatje varieert van gemeente tot gemeente. Um, uh, ik sluit niet uit dat er uh, ook in andere gemeenten... al enige tijd discussie is geweest over... is deze investering in grond of, of, of in de aankoop... van een uh, verpauperd gebied nog verantwoord. Uh, maar... Ik weet dat er ook heel veel gemeenten zijn die volstrekt de goede trouwbestuurlijk en ambtelijk bezig zijn geweest met ja, die herontwikkeling van, uh, van, van hun gemeente en de, de doorontwikkeling van hun gemeente. En ja, dan is toch de economische crisis, ik merk het ook in mijn eigen gemeente, uh, is toch een, uh, een enorme kater die zich ja, nou, liet aanzien aanvankelijk alleen zou leiden tot één of twee ja. jaar vertraging. Ja, ja nou Dat vind, vind ik het toch echt passief klinken meneer Heijden? maar alsof het u allemaal overkomt. Nou, ja, kijk, um, het is op zich natuurlijk een, een, een nogal complexe situatie... die hele economische crisis, waarbij, of het nou gaat over nationaal, regionaal of, of, of lokaal... Mm. Uh, bij overheid en bedrijven uh, ja, toch de, de crisis, maar ook de intensiteit van de crisis... en de duur van de crisis ja. uh, toch wel een hele heftige is. En kijk, bij, bij, bij, bij een grondbedrijf... Uh, moet zich realiseren. Er wordt voor miljoenen geïnvesteerd. En op het moment dat dan een ontwikkeling alleen maar een jaar doorschuift... gaat mm. het soms al tien, eh, honderdduizend tot miljoenen euro's kosten. We ja, nou, gaat goed, ik, over jaren, dan gaat het uh, dus over heel groot geld. Maar ik benadruk dit zo, omdat um, als de gemeente niet willen inzien wat ze fout doen. En dat zagen we ook bij ISAFE, dat ze toch wat ja, onvoorzichtig zijn... met gemeenschapsgeld, dat dat ook de volgende keer weer fout gaat. En als we dan zien, in, in Apeldoorn bijvoorbeeld, dat er gewaarschuwd is... dat men zich daar niets van aantrekt, ook nog eens de gemeenteraad... onvolledig en bewust onvolledig informeerd. Dat is toch een zorgelijke ontwikkeling. Daar moeten we zich toch, dan toch wat, wat, wat explicieter over uitspreken. Kijk, als het gaat over de verhouding tussen college en raad... en, en ambtelijke organisatie... Uh, wat nu in Apeldoorn speelt. Nogmaals, dat is iets waar de gemeenteraad van Apeldoorn zich over zou moeten uitlaten. Uh, op het moment dat er zelfs in gemeenten... en dat is in het overgrote deel van de gevallen zo... waar gewoon sprake is van transparantie... Uh, zie je deze financiële tegenvallers Desondanks... Ja, Laat duidelijk zijn, uh, het hele verloop van de economische crisis. Hmm. en het bewustzijn dat de gouden bergen die er jarenlang leken te zijn. Uh, dat die uh, als een zeebel uiteen kunnen spatten. en ja, ja. natuurlijk hebben gemeenten ja. lering van getrokken. Ja, is dat zo? Dat gaat ja, dus dat nu weer fout. Is, is er voldoende kennis bij uh, wethouders. over uh, deze financiële zaken en grond aankopen? Ik durf mijn handen niet voor in het vuur te steken... dat bij 1100 100% van de wethouders en de ambtelijke organisaties... voldoende kennis uh, in huis is. Uh, ik zie dat er een heleboel gemeenten ook gewoon extern know-how inhuren. Maar nogmaals, de intensiteit van de crisis heeft velen verrast. Maar wat je ook ziet is dat ook dankzij nieuwe wet- en regelgevingen... ook minder noodzaak is voor gemeenten om uh, zeg maar risicodragend te investeren... in de ontwikkeling van bedrijven, terreinen wat iets meer zijn. Omdat in het verleden ja, was het eigenlijk zo dat als je een particuliere ontwikkelaar... Iets liet ontwikkelen en zelf de grond liet aankopen. Dan ging hij met volledige opbrengsten vandoor. Nu kunnen we als gemeente, dat is van recente datum. Uh, met de nieuwe gronde, uh, de grondexploitatiewet... kunnen wij zeg maar de kosten die we als gemeente zelf moeten maken... in mindering brengen op de winst van die ontwikkelaars. Dat zijn nieuwe wettelijke instrumenten die we nog maar kort hebben. En daarmee is de noodzaak voor gemeenten... om zelf risicodragen te investeren ook minder geworden. Omdat we op een andere manier die kosten uh, nu in, uh, ja, kunnen verhalen. Goed. En nou ja, dat maakt het dus uh, makkelijker voor gemeenten... om op een andere manier ermee om te gaan. Andries Heidema, voorzitter van de commissie Ruimte en Wonen van de VNG... en ook burgemeester van Deventer. Dank u wel, meneer Heidema. Graag gedaan. Wij gaan door naar Mino Remmers. Um, als u eerder geluisterd heeft, dan weet u dat hij ja. door uh, Brabant reist. Was een razende reporter langs reist. grote stallen. <laughs> Reest, ja. Uh, maar, is het. Want ja. jij wil, Mino ja. antwoord krijgen op de vraag of het gezond is... om ah, ja. uh, in de buurt van megastallen te wonen. Waar, waar ben je nu? heb je ja. al antwoord op je vraag. Nee, ik heb nog geen antwoord op de vragen. We staan ook hevig te discussiëren, moet ik zeggen. Uh, we zijn nu in Oorschot. Eerst waren we vanochtend in Ulicoten, Daar woont Sonja Bosboom. Nou, zij ziet het helemaal niet zitten. En hoopt inderdaad dat er geen bebouwing komt in de buurt van grote stallen. En ook dus megastallen. Nu zijn we bij de varkenshouderij hier in, uh, in Oorschot. Uh, bij Chris Verhoeven. Je ruikt er niks van. Nee, daar ben ik blij mee. Hoeveel varkens zitten er hier achter ons? Hier zitten 2000 zeugen, oftewel dik 15.000 biggen en ja. zeugen bij elkaar, alles. Het is een ja. dorp op zich? klein dorpje, ja. ja. Hier werken ook een paar mensen. Luchtwassers, hè, daar gaat het over. Die ja. zitten op het dak. We kunnen ze zien zitten, ze steken ja. nog net boven het dak uit... en die zorgen ervoor dat je niks ruikt buiten. Ja, wij hebben hier een biologisch uh, luchtwassysteem, inmiddels al zeven jaar oud. En uh, goed, wij vangen op die manier... Uh, kunnen wij hier 450.000 kubieke lucht per uur reinigen en uh, dat wil zeggen vrij van uh, nagenoeg vrijmaken van uh, stof en ammoniak. Ja, dus daar vandaar dat je de dieren ook niet ruikt. Nou, vandaag een um besluit in een provinciehuis in, uh, in, uh, in Den Bosch, in Brabant... over een motie van GroenLinks. En die gaat eigenlijk voort op een plan van de GGD Hart voor Brabant. Jos van der Zanden, die is hier ook. En dat stelt eigenlijk dat bij de nieuwbouw van stallen... dus nieuwe stallen, dat je dan geen woonhuis hebt op 250 meter afstand. Waarom 250 meter? ja even correctie het was GGD Nederland die dat GGD eh, Nederland ja ja ja uh, 250 meter dat is eigenlijk uit het IRAS onderzoek uh, gekomen vorig jaar uh, daar bleek uit dat uh, bij 250 meter uh, daarna tot 1 kilometer dat het dan duidelijk minder werd met de stof die naar buiten kwam en de endotoxines de, ja. dus de toxische stoffen die door de bacteriën gemaakt worden en het gaat er dus om om dat uh, beperkt uh, te houden en daar had die 250 meter heeft daarmee te maken ja want dan daalt het neer dan, dan kan het niet bij die woonhuizen in de buurt komen, want die stofdeeltjes... die bacteriën die klampen zich daaraan vast. Ja, die, uh, die stofdeeltjes uh, die nemen bacteriën ook mee uit de stal. En dat is het risico waar je mee zit. Nou zegt Chris Hoeven natuurlijk, ja, ik heb allerlei filters, ik heb luchtwassers... je ruikt ook buiten niks, wij vangen dat af. Ja, dat klopt. Kijk, als je dus naar de gemiddelde bedrijven kunt kijken... Die hebben, er zijn er bij die geen luchtwasser hebben bij uh, varensbedrijven, maar met name pluimweebedrijven ja. ook, waar stof uitkomt. En stof weten we inderdaad is het drager van... Uh, endotoxines en bacteriën. Ja. Dus ja, die filters, is dat dan niet voldoende? Nou, ik kan natuurlijk hier over deze filter niet oordelen. Ik vind het altijd fijn om bij enthousiaste boeren te, te zijn... die echt, echt met hart proberen uh, op tot oplossingen te komen. Maar in het algemeen is de sector nog niet zover... Uh, dat, er, uh, dat er geen stof op die manier naar buiten komt. Dat, ja. dat gebeurt wel. En de gezondheidsraad die moet uh, dus in augustus, september... moet die met een uh, uitkomst uh, hebben van... Uh, ja, wat, wat doen we in de toekomst hiermee? Dus we hebben gezegd, laten we het voorzorgprincipe... Uh, aanhouden En op dit moment die 250 meter aanhouden. En tussen 250 meter en een kilometer laten we dan een, een, een risicorapportage maken. Om te kijken of die speciale uh, stal wel kan of niet kan. Dat is dus tussen de 250 meter en de kilometer. Chris Hoever liet me net de uitbreidingsplannen zien. hele grote stal van bijna 200 meter lang. Uh, die is nog veel groter dan waar we nu staan. Maar of die nieuwbouwplannen nog door kunnen gaan, dat is dus maar net de vraag. Gaan we straks over verder praten. Tot straks, Mayno Remmers vanuit het noorden van Brabant. Het is vier minuten voor half negen. We moeten nog even praten over hedgefondsen. Want um, die hebben in Griekenland belegd en die dreigen nu met een gang... naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens... Echt waar, ze reageren op de dreiging van de Griekse premier... die desnoods bij wet wil afdwingen dat een deel van de Griekse schuld wordt kwijtgescholden. Nou, de hedgefondsen zijn het daar niet mee eens. En betogen nu dus dat hun mensenrechten met voeten worden getreden. In de New York Times zeggen ze dat hun eigendomsrechten ook mensenrechten zijn. En dat die worden vermorzeld, dreigen te worden vermorzeld door de Grieken. We praat ik over met Errol Keiner, adjunct-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u nog even kort uitleggen eerst hoe hedgefondsen te werk zijn gegaan... met die Griekse staatsleningen, die obligaties? Ja, hedgefonds doen wat een belegger mag doen. Ze kopen bepaalde schuldpapieren waarop staat dat, uh, dat in dit geval de Griekse staat... het geld zal terugbetalen netjes op tijd en jaarlijks een mooie rente zal betalen. En ja, dat is wat een hedgefond doet. En als iedere belegger mag een hedgefond verwachten... dat degene aan wie ze het geld uitlenen zich houdt aan afspraak. Ja. Nou. Is het is niet de omgekeerde wereld dat ze nu naar het Hof van de Mensenrechten stappen. Want ze hebben zelf gespeculeerd op een faillissement van Griekenland, toch? Nou, ik weet niet of ze hebben gespeculeerd. In dit geval betreft het hedge van Stigmont, schuldpapieren hebben gekocht, die dus hebben geleend aan de Griekse staat. Uh, de VEB uh, kan zich voorstellen dat veel uh, mensen juist hedgefonds absoluut niet uh, sympathiek vinden. Maar het feit dat een partij uh, wellicht onsympathiek is, betekent niet dat ze ongelijk hebben. Uh, er is gewoon een afspraak. Een afspraak is dat iemand geld leent en daarvoor rente krijgt en uiteindelijk die lening wordt uh, terugbetaald. Als je iemand boeven zijn, zijn het natuurlijk die Grieken, niet de hedge funds. Nee. En nogmaals, de VB is natuurlijk niet de partij om hedge funds te verdedigen. In dit geval laten we niet vergeten wie zich niet aan de afspraken houdt. Ja, dat zijn niet de hedge funds. Uh, Die hebben gewoon die papieren opgekocht. En u zegt in feite, staan ze in hun recht, want ze, ja, dat is hun eigendom... en daar hebben ze recht op om dat terug te krijgen. Ja, en te meer omdat het gehele, de gehele afwaardering, dat is op basis van vrijwilligheid... Ja, dat is natuurlijk van vandaan zotte dat de partij gedwongen wordt om vrijwillig af te zien van terugbetaling van een deel van de schuld. Of af te zien van een hoge rentevergoeding. Ja, zijn er niet omstandigheden waaronder dat uh, inderdaad wel mogelijk is, waardoor de Grieken in hun recht staan? Ja, inderdaad. Uh, kijk, er is natuurlijk wel een heel groot algemeen belang hier aan de orde. Het hele financiële systeem uh, kan extra aan het wankelen worden gebracht als Griekenland inderdaad uh, failliet wordt verklaard... en inderdaad de schulden helemaal niet meer gaat betalen. Maar zelfs dan hè, leven wij in een rechtssysteem... en zelfs dan vind ik dat een hedge fund, een belegger of wie dan ook... het recht heeft om, de, om, om die beslissing te toetsen aan een gerechtelijk kader. Ja. Dus op zich is, is, is, zijn dat gewoon de spelregels in een, in een moderne land. Ja, intussen. Uh, gaat dat conflict dan richting... De rechtbank, uh, dat lijkt mij, uh, nou, dat, dat kost natuurlijk ook extra tijd. Dat hebben de Grieken niet. Nee. Is dat extra problematisch daardoor? Monica? Nee, die tijd, volgens mij is dat gewoon, uh, ja, gewoon de, de verre druk zetten. Dat is natuurlijk iets wat heel lang gaat duren voordat je daar een serieuze uitspraak over krijgt. Kijk, de, de, de situatie is natuurlijk wel op te lossen. En de oplossing is natuurlijk ook... Kijk, de hedge funds hebben echt niet 80% van de schuld van de Grieken in de handen. Uh, die schuld is verspreid over vele, vele banken... Ja. en uh, verzekeraars en pensioenfondsen en ga ze maar door. Maar ook bij de Europese Centrale Bank. Het mooie is dat de Europese Centrale Bank niets hoeft af te waarderen. Okay. Dus zij hebben een uitzonderingspositie en die hebben natuurlijk veel meer uh, Griekse staatsleningen dan alle hedge funds bij elkaar. Ja. Dus als je echt een oplossing wilt, zeg je nou, die hedge funds, ze zijn weliswaar onsympathiek. Ze hebben weliswaar handig uh, gespeculeerd dan wel geïnvesteerd. Ze krijgen misschien dezelfde uitzonderingspositie als uh, de Europese Centrale Bank. Okay. En, de, nou. en de andere institutionele partijen die moeten dan maar hun verlies nemen. Dus als je wilt, is daar een oplossing. Ben benieuwd. Sero Keijner, adjunct-directeur van de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Dus dank u wel. Kijk morgenavond naar Lijn 32. De spannende Nederlandse drama-serie van Karo en NCRV over het Nederland van nu. De jongen en zijn stappen nu in de bus. Met onder andere Marcel Musters, Waldemar Torenstra en Peter Blok. Lijn 32, luister en echt luister nu. Lijn 32, morgenavond op Nederland 2.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 Ga naar Centraalbeheer.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Huis voor starters bijna onmogelijk, zegt Stichting Waarborgfonds. Fonds. En Schip gestrand bij Wijk aan Zee. Goedemorgen, half negen is het. Ik ben door al negens. Voor starters wordt het vrijwel onmogelijk een huis te kopen. als ze maar een hypotheek voor 90 procent kunnen krijgen. Dat zegt de stichting die de nationale hypotheekgarantie verstrekt.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 Kinderopvang bijvoorbeeld is duurder geworden. En 57-plussers krijgen geen extra arbeidskorting meer. Bij Wijk aan Zee is een groot vrachtschip gestrand. Rond half vijf meldde de bemanning dat het anker het niet hield en dat het schip richting strand dreef. Geprobeerd werd toen de motoren te starten, maar dat is niet gelukt. 21 bemanningsleden zijn aan boord, die mogen van de kapitein voorlopig niet af. Het schip ligt een paar honderd meter uit de kust bij het Noorderbadstrand, het kwam uit Amsterdam. Verslaggever Matthijs van der Wiel op het strand bij Wijk aan Zee.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 Maar blijkbaar was Nieuw-Zeeland een prettig land om te wonen. Want niet alleen deze Nederlanden woonden daar, ook de eigenaar van het bedrijf had daar een kapitale villa laten bouwen van 30 miljoen dollar. Hackers van de groep Anonymous zeggen dat ze uit wraak Amerikaanse overheidssites zullen gaan aanvallen. Het is vijf over half negen, dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 Voor zondag hetzelfde recept. Regen, wind en temperaturen ruim boven normaal. Aan de BVK's een hele relaxte vrijdagochtendspits. Ruim 20 kilometer file. Er staan wel dagelijkse files tussen naar Amsterdam op de A9 en naar Utrecht op de A27. Bijzonderheden: de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland bij Vlaardingen West, 4 kilometer. Een vrachtauto met een lekke band op de rechte rijstrook. Op de A27 bij Daag Gorkum. een ongeluk met een vrachtauto. Tussen Sint-Allebos en Breda-Noord staat 4 kilometer. De vrachtauto is geschaard en de rechte rijstrook is dicht. Dan ook een aanrijding bij Eindhoven op de A67 vanuit Venlo. In de file vanaf de afrit Zomeren tot Gelder op 2 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan praten over de vijfde dag van de Australian Open. Is zijn in volle gang. Mark Brasser, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt Roger Federer en Rafael Nadal al in actie gezien. Maken ze indruk? Ze maakt allebei indruk. Zeker vooral Rafael Nadal was voorafgaand aan het toernooi toch wat, wat, wat twijfel over zijn fysiek. Hij had, had knieproblemen, maar Nadal, en dat is wel mooi, een beetje in de schaduw van de Australiërs die het zo goed doen, waar de focus in Australië heel erg plicht. ligt. Een beetje in de schaduw daarvan, in de luwte groeit Rafael Nadal toch heel langzaam in het toernooi naar, naar zijn topvorm. Hij speelde vandaag tegen Lucas Lacco. En niet een heel erg moeilijke tegenstander, een qualifier, die jongen staat ver buiten de top 100. Maar dat zijn wedstrijden voor Nadal waarin hij toch dingen kan proberen, waarin hij kan kijken hoe zijn vorm ervoor staat. Hij kan wat, ja, wat, wat uitproberen, wat risico nemen. Hij speelde, en dat zei hij zelf ook na afloop, een heel complete wedstrijd. Hij serveerde heel erg goed, was goed in zijn returns. Ja, hij groeit echt in het toernooi, won vrij makkelijk in drie sets van die uh, Lucas Lacco. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Roger Federer. Ook hij, uh, ik bedoel, het feit dat ze al gespeeld hebben... wil zeggen dat ze een, een, een, ja, een middagwedstrijd hadden in Australië. Het, het nieuwe programma, het avondprogramma, begint zo meteen. 9 uur onze tijd. Normaal spelen Federer en Nadal in de avond in Australië. Maar omdat de Australiërs het zo goed doen... worden Federer en Nadal een beetje terugverwezen naar het tweede plan. Moeten smiddags al spelen. Hebben dus allebei al gespeeld. Federer speelde een iets moeilijkere wedstrijd dan Nadal. Hij speelde tegen Karlovic. Hele lange Kroaat. Met een, ja, een keiharde eerste service. En een goede eerste service. Een speler waar Federer vaak tegen gespeeld heeft. Waar hij ook vaak moeite mee heeft. Sets vaak tiebreak. Ja, je ziet dat Karlovic kreeg in de eerste set een klein kansje om, om, om die eerste set te pakken. Dat laat hij dan na. Ja, en dat hoef je tegen spelers als, als Federer. En Nadal, die moet je gewoon je kansen grijpen. Dat deed Karlovic niet. En ook Federer door in drie sets. Dus Nadal en Federer vrij makkelijk door. Federer ietsje moeilijker. Maar ze groeien in het toernooi, dat zie je wel. En dat is goed om te zien. Mm, merk ik nou aan jou dat de spanning nog een beetje moet komen in het ja, toernooi? Ja, de spanning, de spanning moet nog komen. Dat was eigenlijk vorig jaar ook wel zo aan het begin van, van de tweede week. De vierde rondes, misschien iets later kwartfinales. Ja, daar, daar moet de spanning inderdaad komen. Het verschil is, is, is nog wel groot tussen de, ja, de top en de subtop en de spelers zeg maar, die daarachter zitten. Dat, dat, dat verschil is groot. En dat zien we eigenlijk ook bij de vrouwen. Wozniacki is al, heeft al gespeeld vandaag tegen een Roemeense speelder, zij tegen Niculescu. Hele makkelijke overwinning van Wozniacki 6-2 en 6-2. Victoria Azarenka toch ook wel een kans hebt de nummer drie van de wereld, speelde tegen een Duitse, Bartel, 6-2 en 6-4. Ja, de, de, de toppers, afgezien dan van Samantha Stozer, de Australische die er uh, in de eerste ronde uitging, de toppers maken tot nu toe geen fout, hebben het redelijk makkelijk. En ja, de echte spanning inderdaad moet nog komen. Nou, gaat het dan vandaag gebeuren? Ik, ik, ik hoop het, ja. De, de, de mooie wedstrijden, uh, Bernard Tomic, de, de 19-jarige Australiër, speelt zometeen de eerste avondpartij tegen Alexander Polov. Dat is een goede Oekraïner. Uh, mooi natuurlijk om weer te zeggen, de, de arena zal weer vol zitten... voor die Tomik, die het geluk heeft dat Leighton Hewitt het zo goed doet. Dus niet alle druk van Australië ligt op, op de schouders van die 19-jarige Tomik, maar, maar ook bij Hewitt. Dus, dus misschien dat dat hem helpt. Ja, en, en Kim Kleisters, eigenlijk, wordt vandaag voor het eerst getest. Speelt in het andere grote stadion, de High Sense Arena, tegen Daniela Hantukova. Dat is een meisje wat vroeger hoog heeft gestaan. Nu nog altijd wel in de top 20 staat, maar altijd kan verrassen. En dat is wel een moment voor Kleisters om te kijken hoe zij ervoor staat. Oké. Okay. Uh, Mark Brasser, dankjewel voor nu. U kunt uh, trouwens de Australien Open ook. Volgen via internet. Hè. We hebben daar een speciaal dossier. Even naar de sport op onze site nos.nl en dan onder het kopje Tennis-dossier Australian Open 2012. Het is 11 minuten over half negen. We gaan door naar de koopkracht. Onze portemonnee, het NIBUT, het Instituut voor Budgetvoorlichting, zegt namelijk dat iedereen dit jaar minder te besteden heeft dan vooraf werd gedacht. Het gaat om enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand minder. Praat ik over door met Jacob Brouwer. Hij is budgetcoach, komt thuis bij gezinnen die maar moeilijk rond kunnen komen. Meneer Brouwer, goedemorgen. goedemorgen. Wat betekent dat nou als mensen enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand minder te besteden hebben? Levert dat onmiddellijk problemen op bij gezinnen waar u langskomt? Uh, dat kan voor een groot gedeelte wel, ja. Want de mensen die leven al uh, heel erg op de rand, zeg maar. En uh, ja, dit kan net de druppel wezen die het MO doet overlopen. En wat gebeurt er dan in dat soort gezinnen? Gaan ze dan bezuinigen of gaan ze juist schulden maken? Nou, ik denk dat het het laatste is. Ze gaan meer schulden maken omdat ze toch het ene gat met het andere gat willen dempen. Dus uh, betalingen die eigenlijk gedaan hadden moeten worden, die gaan ze verschuiven. Mm. En wat zegt u dan? Ja, dat is een uh, slechte zaak. Je moet, uh, die, dat kan je een tijdje volhouden, maar je moet toch gaan proberen om uh, daar dus een structurele oplossing voor te vinden. Mm. Dus bezuinigen? Dus bezuinigen, ja. Goed in je inkomsten en uitgavenpatronen onder de loep nemen. En kijken van waar geef ik het dan uit. Maar dat is wel lastig, want u zegt het zijn al gezinnen die op het randje zitten. Dat betekent misschien bijvoorbeeld dat um, nou, het negenjarige kind van voetbal af moet. Of gaat het zover niet? Nou. Zover hoeft het niet te gaan, maar je, je kan natuurlijk wel kijken... van waar zijn nog eventuele mogelijkheden. Uh, ik noem maar een, een, een voorbeeld. Iemand heeft een mobiele telefoon. Nou, uh, iedereen wil graag een mobiele telefoon hebben met een nieuw uh, toestel. Ja. Nou, neem je een SIM-only-abonnement, uh, dan kan je tussen 25 tot 30 euro per maand besparen. Ja, precies. Ja. Dus dat zit hem in... Maar, dat... Gaat, gaat dat zo aan de dijk zitten? Want ja, ja, als, als het gaat worden, om 100 euro per maand... Ja, nou ja, maar zo kan je natuurlijk een aantal andere dingen ook onder de loep nemen. Van gewoon eens structureel nakijken van, joh, vandaag geef ik nu alles goed aan uit. Maak het voor jezelf inzichtelijk. Ja. Want dat is het belangrijkste. En dan weet je ook waar het heen gaat. En, en merkt u dan, want u werkt nu vier jaar als budgetcoach hè? in de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk eerder ook een crisis gehad. Merkt u iets van die koopkrachtdalingen? Hebben meer mensen uw advies nodig? Heeft u het kortom druk? Ja, wij krijgen het steeds drukker. omdat de mensen toch... Uh, ja, onzeker worden. Ze gaan uh, ja, stress krijgen thuis, de, de relatie komt onder druk te staan. En uh, ja dat merk je echt, dat, dat de mensen steeds meer behoefte hebben aan uh, professionele hulp op dat gebied. En zijn dat dan, want we begrepen van het Nieuwbied eerder, dat het uh, om ouderen gaat die het moeilijk hebben. Uh, gezinnen, u noemde dat ook al even. Waar, waar ziet u de grootste problemen? De grootste problemen zitten eigenlijk denk ik uh, toch bij de ouderen. Maar ook bij de mensen uh, dus die modaal en bovenmodaal hebben. Ja. Hmm. Want die zijn gewend daar, um, nou ja, bepaalde bestedingen te doen zoals u al aangaf. En, en dat moet dan opeens anders. Ja, nee, maar ja, kijk, je hebt, uh, jarenlang heb je op een bepaald uh, levensniveau geleefd. Ja. ja, en dat moet uh, aangepast worden. En als je dat niet aanpast, ja, dan kom je onherroepelijk in de problemen. Ja, een beetje uw geluk hè, dat uh, mensen... Budgetproblemen hebben. Nee hoor, want wij uh, doen niet alleen mensen helpen met uh, budgetproblemen, wij geven ook advies en uh, voorlichting uh, voor, uh, voor andere mensen en bedrijven en instellingen. Okay. Dus uh, het is wel uh, ja, nodig dat het er is, want ja, het is jammer dat uh, niet iedereen goed met geld kan omgaan. Jacob Brouwer, budgetcoach. Dank uh, dat u uh, eventjes in de uitzending wilde komen. Ja, hartelijk bedankt. Straks staan we stil bij de Wanzee-conferentie, 70 jaar geleden in Berlijn. Toen werd besloten tot het uitroeien van de Joden. Zo meer daarover. Eerst Kees Kwaks, hoe is het op de weg, Kees? Lekker rustig, zou ik zeggen, op veel plaatsen. 25 kilometer file. Geeft aan dat het wel meevalt vanochtend. Een paar dingen die opvielen. de A20, er stond een vrachtauto met een lekke band... van hoek van Holland naar Gouda. Band is geplakt waarschijnlijk, want de rijstrook is open. De file is nog niet opgelost tussen Maasdijk en Vlaardingen. staat 4 kilometer. Een geschaarde vrachttotum op de A27 van Breda naar Gorkum 4 kilometer vanaf knooppunt Sint-Annebos tot Breda-Noord. De rechte rijstok is nog dicht. Het gaat traag op de A27 vanaf Almere naar Goikum. Over 9 kilometer tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. De eurocrisis treft bijna alle landen in Europa. Alleen het grootste euroland, Duitsland... Lijkt toch dan te ontspringen. Een van de sterke punten daar is de export. Die groeide afgelopen jaar met maar liefst 12 procent. Veel Duitse bedrijven zijn zelfs wereldkampioen in hun eigen branche. Correspondent Wouter Meijer ging op bezoek bij Pabst. dat is marktleider in de productie van ventilatoren. We zijn hier in onze productionshalle waar die groten ventilatoren en motoren hergesteld werden. Grote ventilatoren, de motoren om ze aan te drijven. Directeur Hans-Jochen Bijlke staat in de grote hal van de fabriek van Paapst. Het is ergens midden in de Duitse provincie. Een bedrijf waar de meeste mensen nog nooit van hebben gehoord. Maar die ventilatoren die zijn mensen hier maken... zitten in tientallen dingen die je elke dag om je heen hebt. In auto's, kachels, in ovens, de airconditioning. Van klein tot hele grote... Mark Siegmet is een van de jongste medewerkers. Maar hij staat bij een machine te schroeven, alsof hij al, al jaren doet. Wat is het precies? Oh, hallo. We doen hier graad die Lüfterradschaufelzüge. Dat is hier van de Maschine überwacht. Also wenn der Werker oder der Arbeiter die fünf Flügel niet erfüllt, gibt's hier ook keine Freigabe. Dit zijn de ventilatorbladen, in dit geval zijn het er vijf, die moeten aan de ventilator vast. De computer houdt dan bij of ze allemaal goed vastzitten en dan mag je hem pas doorsturen naar de volgende collega. Het zijn kunststofbladen, dat is een nieuwe vinding, hebben ze hier bedacht. Het kost minder energie om te maken dan bijvoorbeeld aluminium. Je kan er bijvoorbeeld ook gerecycled materiaal voor gebruiken en dat gaat dan in een airconditioning. En waar gaat het dan naartoe? Dat kan maar aan de arbeidsplaats, arbeidsplaats, op de opdracht zien. Ja, je kan hier altijd zien wie de klant is. Dat staat bij elke werkplek duidelijk. Even kijken, deze gaan naar Spanje. Deze gaat bijvoorbeeld naar Spanje. Het laatste geld dat die Spanjaarden nog ja, hebben, wordt aan ons uitgegeven. Die hebben ook last van de crisis, maar het laatste geld dat ze hebben, dat geven ze inderdaad aan deze spullen uit. Dat is natuurlijk een groot verschil met andere eurolanden. De Duitse industrie heeft nauwelijks last van de crisis. Meneer Builke, wat is uw geheim? Het zich op de tatsache dat we motoren en ventilatoren herstellen die weinig stroom brauchen. In ons geval zijn er dingen die weinig stroom verbruiken, dat is heel belangrijk. Als je bedenkt hoeveel stroom de koeling vaak bijvoorbeeld gebruikt. In een rekencentrum met grote computers is het al gauw de helft van de kosten. Als je daarop kan bezuinigen, dan heb je een groot voordeel. Als je bedenkt dat 50% de energie, de kosten die man braucht... ...om zo'n centrum te betreiben voor de koeling... En veel van die nieuwe techniek die wordt hier ontwikkeld. Duitse bedrijven geven ook veel meer geld uit aan vernieuwing en ontwikkeling dan in andere landen. En zo blijf je kampioen in je eigen branche. En heeft u dan helemaal geen last van die eurocrisis? We spuren dat die vraag in Europa niet meer zo sterk is. Daarvoor hebben we een sterke vraag uit Azië. Maar je merkt wel dat er in Europa minder wordt verkocht, maar de export naar Azië en Amerika die groeit nog steeds. Dat compenseert de problemen in Europa meer dan volledig. En ook dat is een belangrijk verschil. Duitsland exporteert een veel groter deel naar landen buiten Europa dan Nederland bijvoorbeeld. En wordt dus minder getroffen door de problemen in Europa. En die compenseert dat wat man in Europa in het moment niet meer spuurt. We horen een bijdrage van onze correspondent Wouter Meijer vanuit paapst in Duitsland. We blijven in Duitsland. We gaan het hebben over de Wanzee-conferentie. Vandaag, 70 jaar geleden, werd die conferentie gehouden. In een villa aan de Wanzee, even buiten Berlijn was dat. Er kwamen op 20 januari 1942 15 topambtenaren... en hoge Duitse natiefunctionarissen bij elkaar. En wat stond er op de agenda? De moord op de Europese Joden. Ik praat erover met Wigert ten Haven, directeur van Holocaust en Genocide Studies van het NIOT. Meneer ten Haven, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft men letterlijk op deze conferentie besloten de Joden te vermoorden? Nee, dat geloven we tegenwoordig niet meer. De conferentie die ging voornamelijk over het bespreken van de uitvoering van de nieuwe fase in de vervolging en de moord op de Joden... Maar het werkelijke besluit, dat zou in zo'n gezelschap als dit niet genomen zijn, dat is op een hoger niveau genomen als er al sprake is van één groot besluit. Want daar wordt nog steeds aan getwijfeld? Ja, in de loop van de jaren in het onderzoek is erg gebleken... dat de, de moord op de Joden een proces is geweest... wat steeds verder radicaliseerde... en steeds van de ene stap tot de andere stap leidde... toen deze conferentie werd gehouden... waren er al honderdduizend Joden vermoord. Het is goed om dat even in het perspectief te zien. Mm -hmm. 1942, januari, was deze conferentie. In 1939 in september is de oorlog begonnen met de aanval op Polen. En in... Uh, 1941 is de Sovjet-Unie aangevallen door Duitsland. In beide gevallen zijn al honderdduizenden Joden vermoord... in uh, het gevolg van de Duitse militaire aanval op die landen. Ja. En toch, um, we zijn er zijn notulen van, van die, uh, die bijeenkomst. Ik heb hier een documentje voor me uh, van een, een soort inventarisatie van het aantal joden wereldwijd. Uh, of, ja, met name in, in, Europa, ja. in Europa. Is die lijst gebruikt om inderdaad te inventariseren? Hoeveel, waar, hoeveel er nog waren? Ja, die lijst is op die conferentie gebruikt. En dat is een heel merkwaardige lijst, want daar wordt gesproken van 11 miljoen joden. Uh, voor zover wij weten waren er niet zoveel joden in Europa. En bij de landen die opgezomd worden wordt bijvoorbeeld ook Engeland genoemd. En dat was natuurlijk een gebied wat nog helemaal niet uh, in de macht van het nazi was. Dus uh, er zat daarbij een heleboel wishful thinking. Maar wat je eruit kan afleiden, en dat is heel belangrijk, dat is dat het echt de bedoeling was dat alle joden verwijderd moesten worden. En dat betekent dus eigenlijk vermoord. En dat was voor alle aanwezigen duidelijk. Dus was, uh, geeft zo'n inventarisatie aan dat dat het doel van die... Misschien ook wel van die conferentie was. Ja, het doel van de conferentie was om hoge functionarissen, dus leiders van ministeries en bestuurders eh, van de landen die in het oosten in bezit waren genomen, om die ervan over, te overtuigen dat er een nieuwe fase was aangebroken. Daarvoor was er een fase waarin naast de moorden die gepleegd werden, sprake was van een volksverhuizing, mm. van eh, het, het, het, een Oostwanderingspolitiek zoals daar gesproken werd. Een soort en, vrijwillige emigratie, maar dan nog Ja, nou niet verdruk. vrijwillig, daar, absoluut niet, het, gedwongen. Gedwongen immigratie naar gebieden. Alsof, ja. maar, maar met een soort illusie in de propaganda. In een soort illusie dat daar dan een nieuw bestaan opgebouwd zou kunnen worden. Dat er arbeid verricht kon worden. Hm. En nu zou er een fase komen waarin duidelijk was geworden. Dat had ook te maken met de krijgskansen. Dat daar verder geen mogelijkheden meer voor waren. En dat de Joden zo ver mogelijk naar het oosten verdreven zouden moeten worden. Zoals Heydrich, die de conferentie leidde, zei. Ze moeten eigenlijk in grote kolonnes gescheiden naar geslacht. Moeten ze al werkend aan straten overgevoerd worden naar verder gelegen gebieden in het oosten? En daarbij valt te verwachten dat velen van hen dat niet zullen overleven en met de rest moet later afgerekend worden. Dat soort taal werd letterlijk gebezigd op die conferentie. Ja. 15 topambtenaren in totaal, onder andere Adolf Eichmann was aanwezig, uh, en ook uh, top uh, Reinhard Heydrich. Waarom waren anderen zoals Hitler zelf, Himmler, Goebbels niet bij de vergadering, weet u dat? Ja, dat is omdat dit een, echt een uitvoeringsvergadering was. Heydrich had de opdracht gekregen, al een half jaar eerder, om alle uh, maatregelen op het gebied van de vervolging van de Joden te coördineren. Daar had hij een, een geschriftelijke opdracht in plechtigheid van Van Geuring gekregen. Daarvoor was er wat competentiestrijd. Heydrich wilde op deze conferentie een einde maken... aan twijfels over wie deze acties coördineerde. Dat was hij. Hij was de grote baas ervan... als leider van de Sicherheitspolizei in het Duitse Rijk. En vervolgens wilde hij alle koppen in één richting zetten... Er was wat competentiestrijd geweest onder de, de, de leiders in het Duitse Rijk... in de verschillende gebieden. Soms kwamen er grote deportatietreinen met Joden aan in gebieden... waar de betreffende commandant ze helemaal niet wilde hebben... of ze moeilijk kon gebruiken. Dat verzorgde onduidelijkheden. En hier op deze conferentie moest duidelijk gemaakt worden... dat er nu één grote actie in het Derde Rijk was om de Joden te verwijderen. En uh, daar moest iedereen aan meewerken. Dat was de bedoeling daarvan. En uh, Hitler zelf was daarbij niet nodig... Nodig. Er is een maand eerder in december wel een vergadering geweest van Hitler zelf... met de Gauleiter. dus dat zijn de grote leiders van de partij... in de verschillende gebieden in Duitsland. Mm -hmm. En daar is eigenlijk een gelijksoortig onderwerp aan de orde gekomen. Alleen daar hebben we geen noodduel van. Okay. En dat spreekt zo aan bij deze Wanzee-conferentie. Dat is heel bijzonder dat we vrij nauwkeurige noodduel hebben... van wat daar besproken is. Wiegert ten Haven, directeur van de Holocaust en Genocide Studies van het Niot. Dank over uh, uw verhaal rond de Wanzee-conferentie. Vandaag dus, 70 jaar geleden, dat die werd gehouden. Meino Remmers, in Brabant. Ja. Ruimtegebrek op het platteland, grote veebedrijven en wonen... Ja, dat lijkt toch niet echt samen te gaan, hè? Tot... Nee, dat, gaat, dat is lastig. Nou, dat heeft de q koorts natuurlijk een beetje bewezen. Daar hebben we grote problemen mee gehad, onder andere in Brabant. En naar aanleiding daarvan is er heel veel gediscussieerd over... de intensieve veehouderij en waar kan dat nou wel en waar wordt de grens bereikt. Chris Hoeven is al, al een tijdje bezig, want ik heb net die plannen gezien... die ze hangen aan de muur. Hoe lang is die nieuwe stal? Nou, we zijn met de stal zijn we al vier jaar mee bezig. en de, stal was, de lengte van de stal, bedoel je? Ja? Ja, ja, ja dus, maar goed, dat maakt niet uit, maar de stal van 240 meter lang... Met hoeveel uh, dieren erin? Ja, dan heb je het over 4000 zeugen. Ja. En de... als je die stal gaat bouwen, staat er dan op de plek... een woonhuis binnen een straal van 250 meter? Doe, ja, daar zitten we net op het randje van tussen de 200 en 250 meter... Uh, komen al woningen staan. Ja. Ja. Ja, maar... En vandaag neemt de politiek in het provinciehuis in Den Bosch... een beslissing um, over die straal, over zo'n woonhuis. Naast mij zit ook uh, Herman van Ham, ZLTO. Hoe kijken jullie naar die discussie? Um, ik kan mij voorstellen dat er in de samenleving toch uh, zorgen zijn over uh, de relatie veehouderij en, uh, en volksgezondheid. Maar een uh, besluit nemen om tot uh, instelling van een 250-meter-zone is op dit moment uh, voorbarig en, uh, en onnodig. Te weinig wetenschappelijk bewijs? Ja, inderdaad. Uh, Zo'n besluit zal leiden tot nieuwe bestuurlijke problemen, tot, uh, tot uh, allerlei juridische problemen, tot schadekwesties. En uh, onlangs is, uh, is onderzocht, en het IRAS-rapport geeft daar ook duidelijkheid over... dat er uh, op dit moment geen significante aanleiding is om een afstandscriterium in te stellen. Jos van der Zanden, GGD Hart voor Brabant, intensief met die q korts bezig geweest. De boeren zeggen, ja, maar een geitenbedrijf is iets heel anders dan een varkensbedrijf... dan een pluimveebedrijf, wordt er niet te over overeen, kam geschoren... en beslist op basis van emotie. Nou, het klopt natuurlijk dat die bedrijven allemaal verschillend zijn. Maar het gaat er wel over uh, hoeveel stof komt er op een gegeven moment uit. Uh, hoeveel endotoxines uh, van bacteriën worden op die manier meegevoerd. En wat is het risico voor de bevolking? Daarna... Is er voldoende wetenschappelijk bewijs? Nee, dat klopt. Er is niet voldoende wetenschappelijk bewijs. De gezondheidsraad die zal uh, augustus, september uh, uh, komen met, uh, met uh, een, een, een nieuw oordeel uh, daarover. Dus daar wachten we op. En eigenlijk, we hebben dus aangegeven dat we denken... ook op basis van datzelfde Rapport, denken wij te moeten concluderen dat het voorzorgprincipe uh, dat we dat moeten hanteren. Ja, dat betekent... Dus bij voorbaat zeggen, jongens, geen woonhuizen in de buurt van die bedrijven. Ja, maar dat geldt dus ook omgekeerd. Als de boer ergens zit, dat er ook geen woonhuizen gepland worden op 250 meter. Dus het is niet alleen het nadeel van de boer, lijkt mij. Een heel gepuzzel op het platteland, terwijl de politiek erover moet beslissen. Het heeft vergaande gevolgen.